President Assad van Syrië heeft zoals verwacht de papieren getekend... waardoor de noodtoestand na bijna 50 jaar is opgeheven. Door de noodtoestand was elke oppositie tegen het bewind van Assad onmogelijk. Hij hoopt nu dat er een eind komt aan de protesten tegen zijn bewind... maar de oppositie eist meer concessies. De oppositie in de Tweede Kamer wil opheldering over het gesprek... dat premier Rutte en PVV-leider Wilders hebben gehad... met een Zeeuws provinciale statenlid... Na dat gesprek besloot het statenlid van de Partij voor Zeeland... dat hij bij de eerste kamerverkiezingen op een van de coalitiepartijen zal stemmen. Dat betekent vrijwel zeker dat de onafhankelijke senaatsfractie geen zetel haalt. De oppositie wil snel een debat over de kwestie. Justitie heeft tegen de doelman van ADO Den Haag, Gino Coutinho... een gevangenisstraf geëist van een jaar. De keeper wordt verdacht van grootschalige hennepteelt... valsheid in geschriften en witwassen. Eerder kreeg zijn vader al twee jaar cel... ADO Den Haag ziet nog geen aanleiding om maatregelen te treffen. Coutinho staat morgen gewoon onder het doel in, het wet, in de wedstrijd tegen Twente. Het weer hier en daar stapelwolken, maar vanavond wordt het weer op de meeste plaatsen helder. Morgen opnieuw veel zon, maar ook weer stapelwolken en een kleine kans op een bui. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Er staat 256 kilometer file. Het lange paasweekend zorgt voor een veel drukkere avondspits. Ik noem de files in de Randstad vanaf 6 kilometer. A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Laar en Afikbunschoten 6 kilometer. A4 Amsterdam Den Haag tussen knooppunt Veen en zoeterwouden Rijndijk 11. Op de A10 ringwest richting Zaanstad voor knooppunt Koenplein 7 kilometer. Andere kant op tussen knooppunt Amsterdam en Schellingwoude 8. A12 de Naag, richting Utrecht tussen Nieuwebrug en Knoppen de Rijn 13 kilometer. Verderop tussen Knopen Nunet en Driebergen 6 kilometer. Daar is net een aanrijding geweest tussen Bunnik en Drieberg linker de ook dicht. Op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Maarsberg en Bunnik staat 8 kilometer. A15 Europoort richting Rotterdam tussen Spijkenissen en Pernis 7 kilometer. A27 Utrecht Breda tussen Knopen de en Lexmond 6 en de N232 Haarlem Amstelveen is na een aanrijding in bij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 the break TV op kanaal 45.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 Dames voor u hebben het alvast gezwaard, dus wees maar lief, dat kan geen kwaad. Als ik het nog nog het gaat. Geen kwaad, dit is mijn hart, mijn houten hart. De dames voor u hebben het al pas verspaard, dus wees maar lief. To I just want to fight. 6 9. Straks meer. Zie FM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 6 uur.